Was Een vrouw van 24 merkte dat de man opnames maakte, terwijl ze zich aan het omkleden was. Hij deed dat vanuit het hokje naast haar. De politie van Emme heeft de man aangehouden. Het is een Duitser van 29 en zijn camera is in beslag genomen. De Nationale Recherche heeft in gevangenissen gezocht naar leden van de zogenoemde Tattoo Killers. Dat is een bende huurmoordenaars die volgens justitie liquidaties in en rond Amsterdam heeft gepleegd. De recherche bekeek in bijna alle gevangenissen foto's van tatoeages van de gedetineerden. Alleen in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel moesten mensen hun bovenlijf ontbloten... om te kijken of ze grote Chinese tekens op hun rug hebben. Alle bendeleden hebben zulke tatoeages. Drie leden van de tattookillers zitten gevangen, een vierde is voortvluchtig. De recherche wil niet zeggen of de actie succes heeft gehad. Het weer vrij zonnig en droog. Het is 19 tot 22 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zand, zee. Zandvoort, een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het wordt natuurlijk een mooie plaat en een mooie zomerse plaat. Nou, dat is deze wel degelijk joh, de Baltimora en de Tassamboy. fm voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na vier uur het derde en laatste uur weer, Robert-Jan. Ja, de tijd vliegt hè? tijd vliegt weer tijd voorbij. Vliegt. En voor je het weet moet je weer werken. Ja. <laughs> Dank je, Je ja, nee, ja. kon er nog wel bij, Die ja. nog wel bij. Vriend. <laughs> maar voor diegenen die vrij zijn en volgende week heb ik begrepen wordt het iets minder mooi weer. Uh, heb ik voor u uh, alvast de filmagenda van 22 tot en met 28 juli. En dagelijks, smiddags om half 2 en 4 uur, schrek, de voor eeuwig en altijd. Dus de, <laughs> slik, slik, schrek, <laughs> slik, slik, slik, slik, slik, slik, Ja, uh, en dagelijks half 2 en 4 uur en uh, de Nederlandse versie. Dagelijks ook om 7 uur de backup plan met Jennifer Lopez en Alex O'Loughlin. En dat is echt een aanrader. En daar kan ik me voorstellen dat u zegt: van, nou, we gaan er eens even gezellig heen op een avond. Om kwart over negen s avonds de nieuwe Robin Hood met Russell Crowe en Kate Blanchett. Wilt u het volledige programma en aanvangstijden even nakijken? Ga dan naar www.circusandvoort.nl of pak de Zandvoortse krant, want daar staat namelijk ook het hele programma in. En zo dadelijk om half vijf hebben we de CFM Tour Flits. Flits flits, flits, flits. flits. flits. Ja, want de tijdrit nadat zijn ontknoping... ...de gele truidrager Contador is zojuist gestart... ...en voor hem rijdt daar... Slek. Slek, oh, niet schrek. Maar nee, maar schlek. Schlek, Acht okay. seconden zit daartussen. Maar daar meer over om half vijf. En daartussendoor gaan we nog even naar het circuit. Naar Jaap, onze razende racereporter. Voor het verslag van de eerste race van de Radical Speed Weekend. Oké. Okay. En Jasmit en uh, Damarou hebben we klaarstaan. De nummer één uit de zomerse 50 van verleden jaar. Ja. En, en wie gaat dit jaar nummer één worden? Nou, heel makkelijk. Dat kan jij als luisteraar van CFM zelf bepalen. Vertel, hoe, wat moet ik doen? Ga gewoon even naar www.somesen50.nl en uh, vul uh, je vijf favoriete zomersplaten in. Oké. Okay, en dan en... wordt uiteindelijk wordt, uh, wordt bepaald zeg maar, door de jury hè, met ja. de stemmen ja. van wie de nummer 1 van dit jaar wordt. Oké, okay, maar vorig jaar was het Jan Smit en. Damaru en Mirousu. Ik heb een tuintje in, in mijn, mijn hart. hart. Komt die aan. Maar ik groet ze graag. Hey, hallo en hoe het met me gaat? Ik zeg relax, wat een zonnetje doet vandaag. Dus ik parkeer de auto alvast. Pak een terras, bestel daar een glas. Fris, dat is hoe ik mij niet voel. Geen stress, gewoon lekker lui in mijn stoel. Van Zandvoort naar Bloemendaal. Lopen door het zand zonder schoenen aan. Bovenaan de dance die je staan. Ik heb een lach op mijn gezicht en ben goed voldaan. Als de weg begint, je dat semblay het berichting het strand overal in Nederland ik cuest aan de coat en letter. De geur hangt in de lucht, ook oh zo so mm -hmm. lekker. Kijk, de disco is vaak een grote trekker. Maar een strandfeest vind ik persoonlijk vettig. Sex in gekleed dames, op zoek naar een man met een beetje status. Geen verhaaltjes, meteen de daders. Schitterend als juele plaatjes. Lopen ze rond, hallote kot. En de jongen weet niet echt meer wat hem overkomt. Het is de zomersun, The vibe is hot. Zorg dat je bent op de juiste spot. Ker is mijn Ven a tomar el sol conmigo Venga, baila conmigo en la playa Als je dag <laughs> begint je voelt dat het zonnetje brandt Zorg dat je ontspant Kan zo start, stembaar, in Nederland, Is die zon erwaai Que Oh, oh, oh, oh, yeah, gaat. Me. De zon maakt plaats voor de volle maan. Tijd om te dansen en los te gaan. Oh, oh, oh, yeah, gaat de DJ zorgt voor een dope plaat. En de party staan ook beraad. In de avond gaan we verder. En feest is wat je ziet. Dus alle papies en alle mamies bouncing op de beat. De avond gaan we verder, feest is bij je zitten. Alle papies, alle, alle mamies, iedereen niet. Als de dag begint en je voelt dat de zonnetje brandt, zorg dat je ontspant, kan zo overzien. zijn. naar de stad, Sembarth, overig in het land, overal in Nederland, hier is die zomer naartoe. You know that I would be a liar If I was to say to you, baby Girl, that I can't light your fire, yeah Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire Sing it, Ricky The time for hesitation En Ja, dat dachten we, dat we deze plaat gingen doen. Nou, mooi niet hoor. CFM Race Radio, Bit Report. Bit Report. Ja! Wat we hadden zojuist juist al verteld. We gaan over naar Jaap Koper op het Park Salvoort. Jaap, goedemiddag. Welkom bij jij, Sidney. Ja, goedemiddag. Ja, Hallo. Ja, ik denk, ik zeg, er, van de, als ik op mijn kalender kijk, dan is er toch niks bijzonders. Nou, er is wel iets bijzonders. Maar qua de publieke belangstelling is het niet echt een groot evenement, maar het is wel leuk om naar te kijken. De Radical Speed, uh, weekend, uh, dit weekend op het uh, circuitpark Zandvoort. Het is een gratis evenement, dus als die mensen denken van, nou, morgen toch niets te doen, kunnen ze gewoon hier uh, rondlopen. Ja, want morgen toch uh, iets minder mooi weer, dus gewoon lekker naar het circuit toe gaan, uh, toch? Ja, daarom. En het zijn leuke auto's ook. Het is wel één race wat je morgen nog voorgeschoteld krijgt. Dat sowieso. Maar er zijn een aantal dingen die ook plaatsvinden rondom het autootje, de Radical. Laat ik eerst even beginnen met wat is dat nou precies voor een wagen? Nou, het is een tweezitter. Ze rijden normaal gesproken bij de Le Mans-series, uh, rijden ze mee in het uh, pro programma, als buikprogramma dan. Hè. De Le Mans-series uh, kent iedereen, dat zijn die auto's waar uh, bijvoorbeeld ook uh, Jan Lammers uh, onder andere in heeft. En uh, bijvoorbeeld uh, nu... Uh, de Porsche waar onder andere uh, Peter van Bergenstein en Jos Verstappen onlangs hebben ingereden. Dat zijn uh, Le Mans series en de Radical is daar dus een uh, wat lichtere variant van. Nou was er ooit uh, sprake dat daar een, uh, een nationale raceklasse zou van komen. Dat is uh, niet echt uh, van de grond uh, gekomen. Uiteindelijk uh, is er uh, gekozen voor, uh, nou laten we dan een speedweekend uh, proberen te organiseren. En dat is een voorspraak gedaan uh, van uh, Fred van Putten. Die kent uh, ook wel een uh, aantal autosportliefhebbers uit het verleden. Hij was uh, een van de mensen die de Golf GTI ooit bestuurde in een uh, banketub. Dat is een uh, grijs verleden. Ik denk dat je uh, zeker een jaar of 30 terug uh, moet gaan. En uh, midden jaren 70. Die klasse werd uh, gered. Maar diezelfde Fred van Putten, ook bekend trouwens van radio en tv... Uh, ...rijdt vandaag met uh, Cor Euser. En Cor Euser uh, en hij vormen dus een team. Het zijn niet de enige Nederlanders die vandaag meedoen. Er zijn er ook nog een aantal uh, mensen die erbij zitten. Ik had uh, gezien, en die kennen wij van het Winterkampioenschap, Hink Thuis. Die uh, rijdt ook met zo'n auto rond. Uh, dan hebben we Hendy van der Heuvel, die met een, uh, een Italiaanse uh, Rodeo-rijder rijdt. Ja, noemen we het bij maar op: Van Cabrio. Rosa is uh, de man waarmee hij rijdt. Dan is er uh, een uh, Nederlander, en die kennen we ook van uh, een aantal uh, Merkencups uh, in het uh, nabije verleden. Sterker nog een paar jaar terug Tim van Gogh. Die rijdt met Sven Andries. Dus ook geen onbekende, want die heeft in de Tourwagen Diesel Cup onlangs uitgekomen voor het team van Dylan Koster. Dus uh, dat zijn uh, wel namen die we wel een beetje kennen. En thuis bijvoorbeeld rijdt met Rob Welden. Uh, die Rob Welden die heeft ook nog wel uh, een uh, verleden hier op het circuit. Met name dan uh, in het uh, winterkampioenschap ook. Ja, en uh, dan zit er nog iemand in een echte... V8-auto, dat is uh, Ja Bartels, dat is ook een Nederlander. En dan, zitten, dan komen we eigenlijk op de twee verschillende types van, uh, van deze auto uit. De V8 en de viercilinder. En de V8, dat zijn de wat snellere jongens. En de viercilinders, die zitten erachter. En daarin uh, bijvoorbeeld uh, rijdt een man als Cor Eusry. Nou, dan ben je eigenlijk al een klein beetje van uh, op de hoogte hoe dat uh, ruilt dus en Die Met die Redical Dit is de eerste race. Het gaat over 50 minuten, er moet uh, straks na ongeveer een minuut of uh, moeten uh, geruild worden met een andere rijder. Er zijn sommige rijders die het uh, in een eentje doen, maar dat geloof ik niet zo. Er zijn er ook een aantal die uh, op het allerlaatste moment gewoon nog een rijder erbij hebben uh, gehaald om uh, een equipe te vormen. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Oké, okay, en uh, jou, uh, de race is om kwart over vier begonnen Jaap? Ja, het uh, gaat over 50 minuten, tien uh, 10 over vier 10 is hier gestart, dus vijf uh, uur uh, eindigt dit en dan uh, is de eerste race uh, zit erop en dan hebben we zondagmiddag om 3 uur hebben we de tweede race. En dan is dit, uh, dat is eigenlijk de hoofdmoot van, uh, van uh, dit weekend. Ja, en meer is er uh, niet echt omheen. Ja, er wordt uh, heel veel met de radical gedaan, dus het is puur en alleen voor de liefhebber die uh, van dit soort auto's houdt. Dan zou ik zeker nog eens een keer even kijken hoe dat eruit ziet. Ik heb begrepen dat het programma morgen om 9 uur morgens alweer begint. Dus uh, ja, ja, iedereen ja. heeft de gelegenheid om morgen daar te gaan kijken. Ja, en het is gratis, dus uh, iedereen kan gewoon binnenstappen over het uh, circuit Black Nou, Nou, gaan we zeker doen Jaap. En uh, straks komen we weer bij je terug voor het vervolg van deze race op het circuit. Heel, helemaal goed. Dank, dankjewel Jaap en geniet van het mooie weer en de mooie race natuurlijk.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 Ik heb de zomer in mijn bol, ja. Ben je het enige? Gewoon lekker hoor, Ricky Martin hoor je. En Living La Vida Loca, dat allemaal bij CFM Radio 24 uur per dag. Het is even naar half vijf en dat betekent tijd voor de CFM Tourflits. Tourflits, ja. ja. En uh, luisteraars, het is ongemeen spannend uh, in de laatste tijdrit. Want uh, de grote jongens zijn allemaal uh, in de baan, om het zomaar eens te zeggen. En het is een, uh, een tijdrit uh, over, even kijken. 52 kilometer groot, sorry, mijn hoofd. Maar het is ongemeen spannend aan de kop, want uh, de geo drager Alberto Contador startte met 8 seconden voorsprong op uh, Andy Schleck. En de, de vierde geplaatste de, de, Dennis Menshoff staat op 15 seconden achter op nummer drie Samuel Sanchez. En ze zijn allemaal momenteel in de baan. En ik kan u mededelen dat, uh, dat Andy Slek inmiddels zijn acht seconden achterstand heeft terug weten te brengen naar vier seconden. Oh, spanning al om dus. Uh, dus de, de, ja, ik moet zeggen, uh, het is ongemeen spannend en wellicht dat uh, Dennis Menshoff toch gaat proberen om... Uh, uh, die derde plaats van uh, Sanchez. Samuel Sanchez af te pakken. R Robert Geesink rijdt ook nog uh, rond, dus uh, de spanning is te snijden. Morgen natuurlijk, uh, ja, dat is de wandeltocht uh, naar, uh, naar de Champs-Élysées. En uh, dat uh, zal geen veranderingen meer in het algemeen klassement teweeg brengen. Maar vooralsnog uh, is de spanning momenteel te snijden in Bordeaux. Dus uh, mocht u thuis zijn, zet de televisie aan. Bent u een fan, want de ontknoping is nabij. En uh, dan gaan we dus uh, ru rustig richting de Champs-Élysées. En nou zit ik dat nummertje even op te zoeken, maar... Dat kan ik dus nou even niet vinden. Nou, heb niet jij misschien vinden? iets klaarstaan? Nee, eigenlijk helemaal heb je niets? niet. Heb jij helemaal niets klaarstaan? Nee, nee, nee. Nou, dan gaan ja, oh, jawel, jawel. Okay. Ja, ik heb wel wat. Dus. dus luisteraars, de ontknoping is nabij in de Tour de France. Nee, 2010. Wordt het Contador of wordt het Andy Schlek? We zullen het binnen enkele... Ja... Uh, minuten, zeker uur, een half uurtje, zullen ze gefinished zijn en zullen we het weten. Ja, die komt erdoor en denkt ook, okay, uh, dat gaat mij niet gebeuren, hoor, dat die nee. slek uh, die acht seconden goed maakt. Dus, maar dus hij heeft er inmiddels uh, weer uh, één seconde vanaf uh, gesnoept. Dus uh, vijf seconden op dit moment. Oké, okay. dus uh, nee, het wordt spannend. Uh, tot aan de laatste, tot op de meet heet dat, hè? Ja, en tot aan vijf uur houden we het voor u in de, de gaten uh, bij CFM. De CFM Tourflits. Tourflits, Tourflits. En hier kan je ook op stemmen natuurlijk, hè, bij de Zomers 50. Jazeker. Laat je stem horen op de Pesadina Dream Band. Hier is Hey Ga Je Mee naar Somfort aan de Zee. Los, los! Ja, en dan komen de heren weer binnen, Albert Jan, en dan zegt zij... Albert Jan, wat heb je nou weer meegenomen? <laughs> wat een aparte versie dit is. Ja, dit is een uh, hele aparte Joh. versie. Ja. ja, ik werd er helemaal wild van in één keer. De, ko de, de korte die kent iedereen, maar deze, deze langere versie uh, is minder bekend van Santa Esmeralda. Maar liefst 10 minuten lang. Don't let me be misunderstood. En ondertussen zitten we ook naar de televisie te kijken. Dan zien we de gele trui drager? Contador aan het uh, zien, -tour de Tourflits De toerflits. Uh, ja, het is uh, slecht. Uh, liep op een gegeven moment uh, de acht seconden, uh, zat hij dichter te rijden naar zelfs naar 4 seconden. Maar zoals de stand van zaken nu is, heeft hij dat moeten bekopen. Want hij, zijn achterstand middel, inmiddels op uh, Alberto Contador bedraagt 16 seconden. En uh, Alberto Contador lacht al in de camera van de motor naast ja, hem. Die grijns, van, he, van. die grijns. Die zo van, jonge, ik ga jongen, het redden. Maar wat, veel, wat ook hartstikke mooi is, het duel daarachter tussen Samuel Sanchez en Dennis Menchoff. Kan ik u mededelen dat momenteel, en dan komt het mooie woord weer, virtueel Dennis Menchoff op de derde plaats staat in het algemeen oh. klassement. Maar ja, ze zijn er nog niet. Ze zijn er nog niet. We houden het in de gaten en wellicht hopelijk dat we de uitslag nog voor vijf uur en anders wordt het na vijven. En zo dadelijk gaan we weer naar Jaap Koper op het circuitpark Zovoorts. Daar hebben we de Radical Race. De Speed Race. De speed Race weekend. weekend. Gratis toegankelijk, dus morgen als u gezellig een weekend in Zandvoort bent, ga eens in uit het circuit en laat u verrassen door deze Engelse race monsters. is nog één plaatje en dan weer Jaap Koper. Hier is Billy Joel en You're Only Human. was de single van Billy Joel en You're Only Human. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, ik vind het wel een beetje een vreemde dag inderdaad... steeds als die uh, jingle in starten, Jaap. Maar dat heb je al helemaal keurig netjes uitgelegd. Jaap Koper, vanaf nou, het Nou, het is een hele interessante wedstrijd ook ineens uh, geworden. Want <laughs> in eerste instantie uh, zagen we Kora Eusen niet meer voorbij komen. En uh, Fred van Putten die vertelde me nog uh, van ja... Een paar weken geleden hebben we er een nieuwe bak, een bestellingsbak erin gezet. Dat gebeurde tijdens een wedstrijd op de Green. Maar of dat het euvel is waarom Core er niet meer voorbij komt, dat weten we niet, want hij staat ergens stil langs de baan. Ja, en dan is het van afvragen hoe het, hoe het werkt. Want we zijn verstoken natuurlijk van een hoop communicatie. Wat nog wel werkt, is zeg maar het scorebord. Dus er staat er nog één jongens, dus, en die heb ik dan gelukkig gevonden. Oh, kijk eens aan. Die staat bij een team, ja, team van uh, 360 Racing. Ja, ja. Uh, daar, uh, daar stond nog uh, uh, zo'n kurknetjes, netjes, uh, zo'n bord uh, waar, uh, waar je de, uh, ja, de ronde tijden kan volgen. Maar er is nog meer uh, te melden in deze wedstrijd. Want de gele en uh, geel-gestreven rode vlaggen hangen uit bij het uitkomen... of uh, ja, bij het, uh, aan het eind van het rechte stuk en bij de ingang van de Tarzanbocht is altijd heel erg leuk, want dat betekent dat er een oliespoor of iets glads uh, ligt. En er zijn al een aantal redders die kwamen daar behoorlijk uh, in de problemen. En er was uh, zelfs hier van dit team, de, de, de 360 uh, racing, die hebben gezegd van door, let nou op, het is een beetje glad daar. Nou, het was nog net niet gezegd of hij kwam voorbij en ik denk van ach, die melding die geldt niet voor mij. Maar die melding geldt wel degelijk voor hem, want hij ging. Een beetje ah, dwars en een beetje erg wijd de, de Tarsombocht in, maar het schijnt toch allemaal goed uh, afgelopen te zijn. Wat minder goed is het uh, afgelopen voor uh, de koploper van het eerste uur. En dat is de Fransman, Frederik Rouvrier. Die al uh, had de kop uh, genomen voor uh, de nummer 2, Jamie Patterson. Dat was de man die ook als snelste had uh, getraind in de V8-klasse. Jamie Patterson die ligt dus nu één. Maar uh, Rouvier was nogal erg uh, boos op de auto. Ja, daar kan die auto verder weinig aan doen. Maar Brigani uh, klopte het niet met, uh, met deze Recall. En hij is uh, in eerste positie in de wedstrijd heeft hij moeten omgeven. Dus... Dat is uh, verhaal nummer 1. Uh, op dat moment reed, uh, voor, uh, voordat het moment dat Rovier eigenlijk binnenkwam, reed de Nederlander Jaap Bartels op de derde plaats. Maar die is inmiddels teruggevallen naar plek nummer 10. En als we dan kijken en het gevoel opdelen, want er zit dus natuurlijk ook nog een uh, klasse eronder, de 1500cc. Dan zien we de naam van Tim van Gogh ineens opduiken op plaats nummer 2 in zijn klasse. Dus dat is niet... Zo verkeerd, eerlijk gezegd. En uh, de koploper al daar van, uh, van die klasse is... Uh, en dat had ik net even gewoon net gezien. En dan moet ik even nog een keer uh, goed, uh, goed kijken. Dat is de nummer 19, zeg ik dat goed? Nee, dat, dat zeg ik niet goed. Maar in ieder geval, hij uh, lag uh, op dat moment op een uh, tweede plaat. Uh, deze Tim van Gogh. En Henk thuis lag op uh, de, derde, de derde plaats. Volgens mij ook, uh, het klopt niet. Nee, het klopt niet. Het klopt niet zelfs. Hoe oh. moet hier hier, wordt hier, uh, wordt hier uh, gezegd. Aha, nou ik krijg gewoon dus nu, uh, gewoon van een van de mensen hierdoor, hoe het dan uh, werkelijk wel zit. Ja, uh, ik zit op een, uh, op een oud uh, scorebordje te kijken, kennelijk. Dus, uh, het, Dat uh, uh, werkt niet, Jaap. <lacht> nee. Nou, dan heb ik dus ook de valse informatie verstrekt. <lacht> uh, wat, wat, dan is het uh, gewoon in het luchtledigen en kletsen van, uh, van wat er dan uh, wel gebeurt. Nou ja, dat is dan het enige wapenfeit wat ik je weet te melden is dat die gele en geelrode vlag uit hangt. En hoe de stand van uh, zaken is, ja, ik uh, loop uh, oude informatie te geven. Dat, uh, dat ding dat werkt dus niet, uh, ja, dat, dat, dat Een van die monteurs die uh, zegt, nee, het werkt niet. Nou, dan weet ik uh, niet hoe, het, uh, hoe de situatie is. Dan zal ik af moeten wachten wat, uh, ja, wat, het eind, uh, wat de einduitslag uh, is uh, van, uh, van dit verhaal. Oké, okay, Jaap Koper, als een monteur zegt het werkt niet, dan werkt het ook echt niet, hè? Gewoon. <laughs> dan weet je het. Dan gaat die motor niet ja, meer vooruit. De, uh, ja, maar dat is, weet je... Het is zo'n primitief weekend. Eh, ik bedoel, er, er staan ook eh, bijna geen auto's langs de baan eh, om ja, van die rescue wagens. De auto bijvoorbeeld eh, van Porsche 1 bij Tarsenbocht, die zie ik er dus gewoon niet in staan. Dus dan weet je al ongeveer wat voor een, uh, voor, wat voor een weekend is. Wat ik ook dus wel leuk vind om even te melden is. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ik sta dan ook met Frans Zwart en met Peter Furts vaak uh, te praten. En dus, er schijnt dan gewoon iets in het verhaal vooraf gewoon iets mis te zijn gegaan met die, uh, met die Red Accord. Want het is een, uit, ja, een leuke klasse om, uh, om uh, naar te kijken. En wat zou er op tegen zijn om ze bijvoorbeeld in een trofee of de Junes uh, rond te laten rijden. Tijdens een uh, DVP weekend. Dat is het Dutch Powerpack weekend. Wat we kennen bijvoorbeeld van de Formule Ford, de Dutch GT en noem maar op. Hey, ja, we is... moeten het hierbij laten, hè? want het is uh, twee minuten voor vijf. Dat lijkt mij ook. Oké. Okay. We gaan het afronden. Dus okay. uh, heren, ik dank u. Nog veel plezier. En uh, ook morgen ben je weer te beluisteren. Nou, morgen niet. Nee, oh. uh, nee daar zit hij er wel, maar is hij niet te oh, oké. Okay. Nou, nee, Jaap, Dankjewel, hè. Toch? Hoi, dat was uh, Jaap Koper vanaf Circuit Park Zone En dat was tevens alweer het uh, eind van deze aflevering, uh, Albert-Jan. Het zit er weer op, hoor. Zit, we zit er weer op. We gaan plaatsmaken voor Entertainment For You. En volgende week dan zijn we er gewoon weer.